7 uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Tijdens een rally met historische auto's in Duitsland... zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Ze reden in een Triumph TR7... tijdens een bijprogramma van het WK-rally rijden. In het parcours in de buurt van Trier zat een springschans. Kort nadat de auto de schans had gepasseerd, raakte die van die weg. De bestuurder en de bijrijder raakten gewond en overleden kort daarna. De identiteit van de Nederlanders is nog niet bekend. Drie ziekenhuizen in Syrië hebben gemeld dat ze woensdag ongeveer 3600 patiënten hebben behandeld met symptomen van zenuwgasvergiftiging. Van hen zijn 355 overleden. Dat heeft artsen zonder grenzen bekendgemaakt. De patiënten werden binnengebracht met stuiptrekkingen, schuim op de mond, kleine pupillen, slecht zicht en ademhalingsproblemen. Volgens AZG wijst alles sterk op massale blootstelling aan gifgas. In Vlissingen is het 18e-eeuwse Dokje van Perry geopend. Het is het oudste droogdok van Nederland en een van de oudste van West-Europa. Het werd ontworpen door de Engelsman John Perry in 1697. De bouw begon in 1704. Het dokje is sinds 1964 rijksmonument, maar was onder een laag zand verdwenen. Het is nu weer uitgegraven en gerestaureerd. Het werd vanmiddag geopend door Pieter van Vollenhoven. In Vlissingen was vandaag de vlootschouw van het evenement Seel de Ruiter. En daar zijn tienduizenden bezoekers geweest. Op de luchthaven JFK in New York is een man gearresteerd... die uranium probeerde te smokkelen in zijn schoen. De man uit Sierra Leone was door de Amerikaanse veiligheidsdiensten... naar de VS gelokt via een forum op internet. Hij zou in Amerika het uranium laten testen op zuiverheid. Daarna wilde hij duizend ton smokkelen van Sierra Leone naar Iran... Uranium kan worden verrijkt om te gebruiken voor kernenergie of kernwapens. Het weer in het zuiden bewolkt en regen met kans op onweer. In het noorden overwegend droog. Het koelt vannacht af tot 13 graden. Morgen eenzelfde tweedeling en 22 tot 25 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB wegens werkzaamheden. Op de A10 ring Amsterdam de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer... tussen Oud-Zuid en Knooppunt Amstel 2 kilometer... De A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Houten en Hagestein 3 kilometer. En de A28 Hogeveen richting Assen, tussen Afrit-Westerbork en Assen-Zuid ook 3 kilometer. Dat was het. Profiteer nu van de Belisol glasactie. Kies voor kozijnen of deuren van Belisol en krijg tot en met 31 augustus het glas voor 1 euro.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 NOS, NOS Radio Langs de lijn met Ronald Boot, Goedenavond, er wordt weer gevoetbald vanavond in deze aflevering 10.549 Gevoetbald in Nijmegen tussen NEC, 0 punten en RKC, dat heeft er 4 Frank Vielaert 18 minuten zijn we onderweg, laten we de start van beiden in Nijmegen behoedzaam noemen Eén schotje van Conboy hebben we tot nu toe gezien. En dat was het. 0 no, 0 no, no. En er is straks om kwart voor acht... Herakles tegen PSV en Ado Den Haag tegen Roda JC. En om kwart voor negen in Zwolle... de topper tussen Pekswolle en Cambuur. En er is ook nog wielrennen de start van de ronde van Spanje vanavond. En ik vertel nog even één voetbaluitslag in de Jupiter League. Graafschap won van jong PSV met 3-0. Het is zaterdagavond. We zijn er tot 11 uur met Langste Lijn met Sport. En u hoort het al, muziek. Mm -hmm. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. your life to abuse and to adore is it love and love, stuff or do you need a bit of rough get on your knees yeah I'll turn down the love songs that you hear cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear Limers maakt plaats voor Frank Wienuit, want... Ja, wat als er dan wat gebeurt, dan gebeurt er ook meteen ook serieus wat. Een overtreding binnen het strafschopgebied. Volgens mij notabene van oud... Eh, nee, niet oud NEC, Amieu van Van Mosselveld. Die krijgt er voor de gele kaart. Bal ligt op de stip voor NEC. Net als vorige week staat de achter de bal. Toen schoot hij extreem slecht die bal in. Bij een eh, 4-0 achterstand op dat moment nog. En uh, verzuimde hij de treffer te maken. Die kwam er uiteindelijk wel. Maar nu moet hij de openingstreffer scoren. Higden zijn eerste goal in de Nederlandse eredivisie. En hij doet het nu wel. In 22 minuten zijn we onderweg. De eerste de beste bal tussen de palen. Is meteen raak. Maar het was niet de allermoeilijkste kans die je kunt bedenken. Michael Higden, de Engelsman. Hij scoort zijn eerste goal voor NEC. Een hele belangrijke voor het gevoel natuurlijk, van de Nijmegenaren. Want een rotweek achter de rug. Rotweken achter de rug. De ene dikke Nederlander laag naar de andere geleden. En uh, nu moet het allemaal goed gaan komen. Nu Alex Pastoor weg is, moet het gevoel er weer komen. Niet dat het allemaal aan Alex Pastoor lag. Als je het aan de spelers vraagt, want die voelden zich allemaal wel happy onder de trainer. Maar uh, in de club zat het niet goed. En nu is het aan de spelers om het in de club allemaal weer goed te maken. Eventje te doen om het binnen een club waar uh, niemand precies weet wie er nou de baas is. Om daar de boel weer recht te gaan zetten. Met z'n 11 op het veld. Vooralsnog lijkt dat er dus aardig op. In de eerste 23 minuten heeft NEC ietsje meer de bal gehad. Maar dat zegt helemaal niks in dit duel. Want de bal hebben. En niet in de buurt van de 16 komen. Dat is een beetje het verhaal tot nu toe. Ook voor RKC. En uh, NEC is daar dan ietsje vaker geweest. Ik zei het al, een schotje van Conboy. Dat leek helemaal nergens op na zeven minuten. Een schot van Rex. Een paar minuten geleden was al een stuk beter. Nu een vrije trap voor RKC. Blijft een beetje hangen. Gaat er iemand achteraan? Het hoeft al niet meer. Want daar voorin bij RKC volgens mij Joachim buitenspel gegeven. En dus de vrije trap voor de ploeg uit Nijmegen. Maar uh, dit schot van Rex, dat maakte wel wat los. Niet alleen op de tribune, maar ook bij de ploeg. Zag je meteen wat meer durf om uh, te gaan voetballen. Hemlijn ging het strafschopgebied in. Ging over het been van Van Mosselveld En daar uh, uh, kon niet anders dan een penalty gegeven voor worden. En Higden, deze keer was hij wel trefzeker. Dus NEC, nou ja, naar behoren gestart in ieder geval in dit duel. Hoe behoedzaam het ook was. Angstig om een tegentreffer te krijgen. Nou, dat zullen ze nu niet minder zijn. Maar ze staan voorlopig in ieder geval op één goal. En dan staan ze voor tegen RKC met 1-0. We gaan het hebben over de ronde van Spanje. De Vuelta met Gio Lippens. Gio, de Belkinploeg gaat straks starten met acht man. Theo Bos niet. Waarom niet? Ja, dat is heel bijzonder. Theo Bos die heeft bij de medische controle voorafgaand aan deze Vuelta. Dat gebeurt altijd hè? bij de grote ronde. Al die renners worden dan even aan een medische check worden die onderworpen. En bij Theo Bos bleek ineens dat hij een te hoog cortisolgehalte had... En, uh, of te laag cortisolgehalte te laag, moet ja, ik trouwens zeggen. Ja, nee, tuurlijk. Te laag cortisolgehalte. En dat kan dan weer duiden, zegt men, op uh, cortisonegebruik. En uh, ja, dat uh, is nu eenmaal een uh, zaakje wat uh, niet bij het wielrennen thuis hoort. Wat op de verboden lijst staat. Wat wel onder, op doktersadvies uh, gegeven mag worden. Onder andere bij ontstekingen. En als we dan allemaal weten dat Theo Bos afgelopen in Eneco Tour in de etappe naar Vlijmen. Dat was die etappe waar uh, Lars Boom de leiderstruik pakte. Dat hij daar uit de koers stapte. Uit voorzorg omdat hij last had van uh, zijn zitvlak. Hij had daar een ontsteking. En uh, dat heeft hij ongetwijfeld daar uh, behandeld. Uh, ja, daar is dan waarschijnlijk iets mis meegegaan. Uh, het betekent in elk geval dat ze bij Belkin besloten hebben... om hem uh, uit voorzorg uit die Ronde van Spanje te halen. De officiële reden is dan om gezondheidsredenen. Van de UCI, uh, van de, laten we zeggen, het, het bevoegd gezag in het wielrennen... mag hij gewoon starten trouwens. Maar uh, de ploegen die rijden in het MPCC... en dat is dan uh, eigenlijk de beweging voor geloofwaardig wielrennen, als we dat even gauw in het Nederlands verklaren. Daar is Belkin bij aangesloten. Daar is een flink aantal andere ploegen ook bij aangesloten. Die hebben met elkaar afgesproken. Als er zich zo'n geval voordoet... Dan halen ze gewoon die renner uit koers. Dan wordt er verder niet over gediscussieerd wat eventueel de aanleiding kan zijn. Maar uh, ja, dan moet zo'n renner uit koers. En dat heeft Belkin dus keurig gedaan. Dat betekent wel dat ze met acht man van start gaan. Uh, dat ze de topsprinter voor zover Theo Bos een topsprinter is. Maar in ieder geval in deze ronde van Spanje waren er kansen voor Theo Bos. Omdat de echt grote namen uit het internationale sprinten ontbreken. Uh, dat ze in ieder geval zonder die sprinter van start gaan. Met Pauke Mollema, met Graham Brown, met Stef Clement, Garate, Sanchez. Luis Leon Sanchez is dat. Met David Tenner, Laurens ten Dam en Robert Wagner. Maar het is natuurlijk een enorme klap in het gezicht van die ploeg. Uh, dat ze een dag, uh, op de dag eigenlijk van vertrek in de ronde van Spanje hebben moeten besluiten om één mannetje... Naar naar huis te sturen. Ja, en dat kwam zo laat, dat berichten... En, en zo onverwacht dat er ook niemand meer is die kan invallen? Geen vervanger meer aanwezig. Eh, dus niet meer eh, de mogelijkheid om tijdig iemand eh, in Spanje te krijgen. En dat betekent gewoon dat ze met acht man van start gaan. En ja, dat is toch lastig. Eh, sowieso natuurlijk in zo'n tijdrit. Ten eerste natuurlijk het allerbelangrijkste is het feit... dat ze toch hebben gedacht met Theo Bos. een aantal eh, vlakke etappes. Er zijn er zes in totaal die op een massasprint zouden kunnen uitdraaien... in deze ronde van Spanje, maar je weet het maar nooit... Maar daar hadden ze zich in ieder geval serieus rijk gerekend... dat er in ieder geval kansen waren. Want denk bijvoorbeeld aan Argo Shimano. Vorig jaar met John Dekenkop die etappenzegen aan etappenzegen reeg. Ja. In de ronde van Spanje. En daar toch wel een beetje elan mee gaf aan die ploeg. Nou, dat hoopten ze dan bij Belkin ook te doen in deze ronde. Ja, en dat is de grootste streep door de rekening. Dus inderdaad, geen vervanger met acht man van start. En dan maar zien waar het schip strandt. Wie zijn de kanshebbers vandaag bij die ploegtijdriet? Ja, als je kijkt naar de deelnemers hier. dan kom je toch automatisch bij Omega Pharma Quickstep uit. De Belgische ploeg, die ik zojuist. Ja, je maakt wat mee af en toe. Op een bootje aan zag komen in de richting van het startplatform. Je moet je voorstellen, we starten in uh, Villanova, uh, Villanova de Rosa. En dan gaan we naar San Cencio. Dat ligt allemaal in de noordwesthoek van Spanje... in de provincie Pontevedra, boven Portugal, aan de kust. En ze starten eigenlijk op een podium dat in de haven ligt, in zee ligt. Dan rijden ze over een soort glasplaat waar je de zee onder dat glas door ziet uh, schitteren... Uh, rijden ze in de richting van het vasteland En dan begint uh, die ploegentijdrit. En die renners moeten dus met een bootje... zo'n kleine ja, zo'n zo haven, zo'n ferrybootje... moeten ze dan naar die start gebracht worden. Het ziet er prachtig uit, want ik zag net die mannen van uh, Omega. De grote favorieten. Terwijl ik nu ook weer de mannen van uh, Lampre van Katusha moet ik zeggen. Daar, nee, Lampere is het uh, daar op het bootje, zie zitten. Ja, ze zitten daar een beetje met de fietsen tussen de benen in. Uh, zitten ze een beetje te wiebelen met de benen. En ook af en toe wat uh, te lachen. Want het is voor hun natuurlijk ook wel een ervaring om op deze manier naar de start van een ploegentijdrit... van een grote ronde gebracht te worden. Maar Omega is absoluut de favoriet. Ze zijn wereldkampioen geworden. De eerste wereldkampioen hè, sinds de ploegentijdrit weer op het WK staat. Afgelopen uh, jaar was dat in Valkenburg. Daar zijn ze wereldkampioen geworden. Ze hebben ook uh, de individuele wereldkampioen... hebben ze binnen de gelederen, Tony Martin. Dus dat is echt de grote favoriet. En de winnaars van vorig jaar zijn natuurlijk ook wel favorieten. Dat zijn de mannen van Movistar, die Spaanse ploeg. Op vijf plekken dezelfde mannen... Mannen als vorig jaar, dus dat zijn ook wel absolute favorieten hier. Eh, Nederlandse ploegen komen in het favoriete rijtje niet echt voor. Belkin zou eventueel een outsider kunnen zijn. Maar ik denk niet dat ze het serieus daar eh, een bedreiging gaan vormen voor de grote namen. En van Argo Shimano moeten we het al helemaal niet hebben. Want die ploeg die werd al laatste in de ploegentijdrit in de Tour de France. In Nice afgelopen juli was dat. En eh, tot nu toe hebben ze ook de langzaamste tijd op het eerste meetpunt staan... nadat er een paar ploegen zijn binnengekomen. We wachten natuurlijk nog af totdat al die favoriete ploegen van start gaan. Maar we hebben er nu al zeven van start gehad. Net up: Orica, GreenEdge, Argo Shimano, BMC, Kakarual, Kofidis en Dat is De laatste ploeg die van start is gegaan. En het wachten is nu op de ploeg van Omega Pharma Quickstep. De wereldkampioenen dus. Die dan in ieder geval de eerste echt heel snelle tijden moeten gaan neerzetten. Nou, dan nog één vraag. Wie gaat de Fuelta winnen? Oeh, er zijn er wel een paar favorieten voor die uh, Vuelta, uh, Vincenzo Nibali is wat mij betreft uh, de allergrootste favoriet. Uh, de man uh, die de Tour heeft laten schieten. De Italiaan uh, die alles heeft uh, gezet op die Vuelta. Nadat hij ook al uh, de Giro heeft uh, gereden. Ja, daar kun je dan nog bij zitten. Alejandro Valverde, Spanjaard. En vorig jaar ook goed in de Vuelta. Rodriguez natuurlijk ook een van de grote favorieten. Ja, en dan ga je verder. krijg je nog een, uh, een groepje Colombianen. Waarvan we zeker weten dat ze het... Goed zullen doen. Denk daarbij aan... Uh, ...Rigoberto Uran. denk aan Betancourt... ...denk aan Enao. Dat zijn toch allemaal wel... ...de grote favorieten. En weet je wat, laten we... Bauke Mollema nog maar bij het groepje outsiders zetten. Maar we weten niet hoe hij... ...de Tour verteerd heeft. Waarin hij zesde is geworden. Waarin hij voluit... ...heeft moeten gaan. En waarin hij met name die laatste... ...week toch wel problemen heeft gehad. Om in ieder geval die goede vorm vast te houden. Maar Mollema is er gewoon weer. En dan maar hopen dat hij die, die tijd goed is doorgekomen. Quist hebben is trouwens nu ook van start gegaan. De ploeg dus, de wereldkampioenen. Met de wereldkampioentijdrijder erin, Tony Martin. was different van Jana. We gaan naar de uitslagen van de Bundesliga. Bayern München, nürnberg 2-0 met één goal van Robben. Bayern Leverkusen, Borussia Mönchengladbach 4-2. Hannover 96, Schalke 2-1. Hoffenheim, vrijburg 3-3 en Mainz tegen Wolfsburg 2-0. Om half zeven begonnen dus inmiddels rust. Hertha BSC tegen HSV en daar is nog niet gescoord 0-0. Gisteren al won Borussia Dortmund met 1-0 van Werder Bremen. Vier clubs zijn nog zonder puntenverlies. Negen punten uit drie wedstrijden dus Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen en Bayern, München en Mainz. Dat zijn er volgens mij uh, vier clubs, ja. Inderdaad. Dan de Premier League. Fulham tegen Arsenal 1-3. Everton, West Bromwich, Albion 0-0. Newcastle United, West Ham United 0-0. Stoke City, Crystal Palace 2-1. Southampton Sunderland 1-1. En Hull City versloeg Norwich City met 1-0. En om half zeven is begonnen. Aston Villa tegen Liverpool 0-1. En in Italië speelt AC Milan de tegenstander van PSV... in de playoffs van de Champions League. De uitwedstrijd tegen Verona. Begon om zes uur. De stand is daar 2-1 voor Verona. Door twee doelpunten van Luca Toni. Higden heeft gescoord voor NEC. En vandaar dat ze met 1-0 voorstaan tegen RKC Frank Willeit. Ja, dan heb je de wedstrijd tot nu toe aardig samengevat in ieder geval. 35 zo, minuten zijn <laughs> een Graag gedaan. Zo is het maar net. En oh, even opletten voor uh, Jonssen. Die daar uh, een schot van Duits ziet komen. Van nou, wat zal het zijn geweest? Een medetje of 30. Maar uh, Jonssen moet heel lang wachten met reageren. Omdat daar uh, een mannetje of 5-6 tussen staat. Raakt uiteindelijk die bal als laatste aan. Levert RKC een hoekschop op na 35 minuten. RKC dus 1-0-8. Heeft nog niet echt een serieuze kans gehad. Een schietkans van Jongsleker, Ook van ver. Deze dus van Duits. Ook van heel ver zelfs. Jonssen blijft nu staan op zijn doel. En bij het nemen van die hoekschop... En dan moet NEC eraf gaan komen als Rex het kopduel kan gaan winnen van Kasselen. Dat gebeurt alleen niet. Dus kan RKC doorvoetballen in plaats van het NEC eraf kan komen. Jungsleger probeert Kasselen nog maar weer eens in te spelen. Die heeft erg veel moeite om in balbezit te blijven. NEC mag door. Stutter wint het duel. Kan nu zelf diep gaan. Heeft wat ruimte. Hemlein vraagt alvast in de diepte. De ene Duitser op de andere Duitser. Hij moet dan vanaf de linkerkant naar binnen toe komen. Gaat over het been van een tegenstander. Penalty. Ja, het is de tweede keer dat Hemlein over het been van een tegenstander gaat. En weer eens. Frank van Mosselveld, de dader. En deze keer loopt Kamphuis weg en houdt hij de kaart op zak. Dat vind ik lief. Dat vind ik lief van hem. Maar uh, dat lijkt me absoluut onterecht. Daar had een gele kaart voor moeten komen. Als hij hiervoor fluit, dan moet hij een gele kaart geven. Even nog een keer kijken. Ja, dat is absoluut een gele kaart. En absoluut een penalty. En dus had Van Mosselveld eraf gemoeten met zijn tweede geel. Maar Kamphuis spaart hem. En Higden gaat er gewoon weer staan. ...voor zijn tweede uh, keer aanleggen. De derde keer in deze competitie. De eerste keer ging het mis. De tweede keer is draak. De derde keer dwars door het midden. Hij heeft alles gedaan wat hij kon doen met die drie penalties. De eerste keer vorige week naar de linkerkant was zo slecht... ...dat hij koos voor de rechterhoek. Die ging raak vandaag. En uh, deze ging dwars door het midden. Terwijl Seda, de keeper, naar de hoek ging. De tweede treffer van Michael Higden zet NEC op een 2-0 voorsprong. En tegen dit RKC... dat. Uh, armoedig voetbal laat zien in balbeziet. Het komt helemaal nergens toe in aanvallend opzicht. NEC hoeft zich dus geen zorgen te maken. Ja, alleen maar over de eigen kwaliteiten achterin. Maar tot nu toe gaat het NEC bijzonder gemakkelijk af in dit duel. Met twee keer een overtreding van Frank van Motselveld. Die daarmee de kansen van zijn RKC om zeep, om zeep lijkt te helpen. 37 minuten onderweg. NEC is ietsje beter, niet heel veel beter. Dreigender, vooral in de aanval. En dat heeft dus twee terechte penalties opgeleverd tot nu toe. En daar moet RKC wat aan zien te doen. Volgensnog lukt dat niet Braber in dit duel onzichtbaar. En Jonssen kan eh, zijn voorzet gewoon rustig oprapen. Van Eijden inspelen En dan Van Eijden die natuurlijk wat tempo maakt. RKC gaat wat eerder proberen te storen. Trok zich tot nu toe terug op de eigen helft. Om dan maar af te wachten wat NSC kon doen in de kleine ruimte. Dat was niet bar veel. Ondanks die 2-0 voorsprong. En nu dan wat diepte zoeken... Van Kastelen, buitenkantje rechts, richting Brabert. Bal het al te scherp, al te hard. Brabert kan in de verste verte er niet bij. Jonssen, de doelman van NEC, wel. Die raapt op en kan van Eide opnieuw inspelen. En die legt de bal dan breed op Tobias Heids. Die heb ik nog niet genoemd. De derde Duitser in dit elftal van NEC. Een jongeling. Die uh, uh, vandaag zijn debuut maakt voor de Nijmegenaren Breuer. Is namelijk geblesseerd. Die heeft een hemstringblessure. Zit op de tribune. En Tobias Heids mag uh, het vandaag proberen te laten zien. Komt over van Baja Leverkusen. Kwam daar niet verder dan het tweede elftal. Dat in de, de Oberliga speelt. Maar vandaag maakt hij tot nu toe een hele degelijke indruk. Wil graag opbouwen. Wil ook graag diep gaan. En uh, doet dat gerust tot, tot uh, bij de 16 van de tegenstander. Dat is zoals moderne trainers dat graag willen zien. Dus dat zal ze hier in Nijmegen ongetwijfeld bevallen dat dat uh, hier nu het geval is. En Smofs die staat uh, overigens rechtsbek. Ook hij is weer terug van een blessure en vervangt daar Bovenberg. Die hier het slachtoffer was, uh, uh, zeg maar het kind van de rekening van het slecht presterende NEC. Hij kreeg alle hoon over zich heen en zit dus van, vandaag op de bank. We zijn 39 minuten onderweg. NEC, je zou kunnen zeggen op roze tegen RKC. Want twee penalties raakt door Hikden. 2-0 voor. De Nederlandse hockeysters hebben het EK in Boom afgesloten met 3 1 winst op België en dus met Brons. Na de verloren halve finale tegen Engeland was dit toch een positieve afsluiting van het seizoen. Tim Steens praat met de bondscoach Max Caldas vlak na de wedstrijd. Max, jullie willen winnen uiteindelijk Brons hier. Ja. Um, hoe moeilijk was het om de ploeg weer op de rails te krijgen na die nederlaag tegen Engeland? Nou, veel mee. Ik denk dat de teleurstelling heerst toen op dat moment en terecht... En eerst wil ik ook altijd een beetje afstand nemen. Kijken hoe mensen zelf eerst reageren. zo'n is dus hun primaire reactie. En als de uren voorbij gaan, wat doen ze, ze dan mee. Uh, het is wel zo dat we dit het potje afgesloten de volgende ochtend pas. Om uh, iedereen een ramp te geven om een beetje te kunnen balen. Uh, te kunnen schreeuwen, te kunnen schelden. En, uh, maar dat gaat voor God voor jou ook een beetje. Hè? Ja, voor mij ook. Alleen, weet je, ik, ik zoet contact met mensen gelijk. Alleen, ik, ik ben... Ik zit stieke om stiekem te kijken naar hoe iedereen een beetje zich beweegt. En de volgende ochtend afgesloten, op een hele goede manier met de meiden. We hebben ze lucht, lucht gegeven voor om keer gaan naar buiten. Echte, eh, eh, sprak ik sprak hem ook aan. en ga Antwerpen in. We hebben ook als stad hetzelfde gewoon gedaan. En daarna pas om vijf uur bij elkaar gekomen. En uh, van die, daar weer de richting België gewoon doorgegaan. Dus uh, de, prima. Je hebt niet meer getraind gisteren? Nee, dat was de plan in de ochtend. Maar we hadden hier een tijd, maar het was heel handig qua, uh, qua slapen. Je speelt heel laat in de avond, kom je laat in de hotel. Dus in de kader van rust was het niet best. Dus we hebben gewoon afgeschaft en uh, uh, ja, ruimte gecreëerd, lucht gecreëerd voor de meiden. En gelukkig die wedstrijd tegen België gewonnen. Het was nog even spannend toen het 1-0 was en, en, en een Belgisch doelpunt door de scheidsrechter niet werd afgekeurd. Maar gelukkig wel ja. door de video-Empire. Ja, ik heb net gezegd dat ik niet veel over zeggen, maar het niveau nee. van de scheids was echt gewoon best, best slecht. Voor wijde ploegen, dat moet gezegd worden. Maar um, ja, we hebben gewoon een dag twee videocalls gevraagd en allebei heel goed. Alleen uh, de tweede videocall, uh, de schaats kan ik geen advies geven. Het is gewoon gebeurd bij de heren gisteren. Dat vind ik echt dat het niet kan. Op dit niveau. Dit is een half finale waar de heren gisteren bij ons derde vierde plekken. en de schijf niet zit. vind ik echt gewoon schandalig. Maar. Um, Begin tweede helft waren we heel goed, uh, supersnel. En uh, drie, vier, vijf, zes grote, grote kansen met open goal om te scoren. En zoals gebeurde in Engeland afgelopen donderdag, mm -hmm. nee, niet. En, en dan laat je gewoon de port open om de, zeg maar voor de buurman op binnen te komen. En dan uh, kwamen ze, hadden niks. En uh, ik denk, hier wordt het spannend, maar ik vind dat, het, dat moment, de meiden hebben de best goed uitgespeeld. En uh, uh, dat vind ik wel, uh, dat, was, dat, dat mentale gedeelte was wel nodig en dat hebben ze goed gedaan. Je hebt een nieuwe groep zeg maar, hier ja. uh, op dit EK. Hoe kijk je terug op dit toernooi? Met een goed gevoel nog wel? Ja, die, die emotie zegt van niet. Omdat je, je wil graag nu spelen om vier uur de finale. Mm -hmm. De ratio zegt dat uh, er zijn zo, zo lichte punten in een aantal spelstatsen. Goed heb je gewoon vandaag aan dit toernooi gespeeld. Jackie Schoenakker en Roos Drost en Vrije Echt uh, supergoed gedaan. Dit toernooi voor de eerste keer... Uh, dus dat zijn lichte puntjes. Aan de rationele analyse van het toernooi dat gaat plaatsvinden morgen mm. Moet ik toegeven dat in mijn kamer heb ik een flipboard. En, en, en uh, ik heb dus uh, de nacht van Engeland tot vijf uur 's nachts uh, de flipboard helemaal vol gespoten met uh, verwonderlijke gedachten van mij. Uh, goeie en mindere goeie. Dus mm. dat ga ik vanavond uh, een beetje uit elkaar halen wat, wat is. En dan uh, gaan we langzaam de stag met de spelers dit analyseren. En uh, verder gaan richting de week aan. Dat, uh, dit is voorbij. Ik heb het gevoel dat nu eindelijk uh, he, he, de week is in zicht. Dus uh, uh, dit was voor ons uh, misschien niet, niet, niet leuk om mee te maken, maar zeer nuttig. De eerste van Tim Finn. NEC staat met 2-0 voor door twee strafschoppen tegen RKC. Hebben ze verder nog wat laten zien eigenlijk die Nijmegenaar, Frank? Vlak voor de eerste strafschop begon het eigenlijk net een beetje met een schot van Rex. Dat nog uit het doel moest worden geranseld door Seda. Daar even een hoekschop op en uiteindelijk kwam daar dan, dat duurde wel eventjes, uiteindelijk kwam daar dan de strafschop uit. En vanaf dat moment en eigenlijk ook al daarvoor was NEC wel sterker. Daarvoor een klein beetje sterker maar RKC... Ja, die doet, dat doet eigenlijk bijzonder weinig. Vlak voor rust. Want het is inmiddels rust. En 2-0 dus voor NEC. Deed Duits nog wat terug. Een vrije trap van dik 20 meter. Jonssen op doel bij NEC. Maakt bepaald geen zekere indruk. Liet de bal ook door zijn vingers glippen. Maar duwde hem uh, en passant wel tegen de palen En via zijn voet kreeg hij hem toch nog weer onder controle. En uh, dus geen aansluitingstreffer voor RKC. Ik moet ook eerlijk zeggen dat dat niet heel erg verdiend zou zijn geweest. Want de ploeg uit Waalwijk laat veel te weinig zien tegen een kwetsbaar NEC in Nijmegen. Zou je zeggen is veel meer te halen. Nou dat moet dan naar rust gaan gebeuren want in de rust is er één ding zeker daar verandert niets aan die 2-0 voorsprong voor NEC dankzij die twee rake penalties van Higden. We kijken bij Guillaume Olympus of er al wat meer duidelijkheid komt over prestaties van de ploegen in de ploegentijdrit in de ronde van Spanje. Ja, we weten in elk geval dat uh, de mannen van Argo Shimano uh, niet echt een geweldige ploegentijdrit hebben gereden. Deze ploegentijdrit tussen Villanova de Rosa en San Cencio. Prachtige weersomstandigheden, trouwens een graadje of 23. Het zonnetje schijnt nog steeds uitbundig in de late avond. En de wind staat een beetje schuin in de rug. En dat is ook wel prettig voor de mannen in die ploegentijdrit. Maar uh, Argo Shimano heeft een tijd neergezet die 1 minuut en 18 seconden langzamer is dan de snelste ploeg tot op dit moment. En dat is wel verrassend. Wat als geen world-tour ploeg, maar een pro-continentale ploeg. Dus zeg maar de divisie daaronder: de Duitse ploeg net op Endura. Die hebben namelijk de snelste tijd tot nu toe neergezet met 30 minuten en 34 seconden. 10 seconden sneller dan Orica, de ploeg die de ploegentijdrit won in Nice in de Tour de France. Maar dat was natuurlijk een hele andere samenstelling. Daar reden heel andere renners dan in de ploeg van Orica in deze ronde van Spanje. Hetzelfde geldt ook voor Saxo tinkoff de Deense ploeg. Met een Nederlandse ploegrijder, leider Tristan Hofman. Die daar achter het stuur zit van de ploegleiderswagen. De ploeg zou je zeggen van Alberto Contador, de man die vorig jaar de Vuelta op zijn naam schreef, een geweldig duel afwerkte met Rodriguez, met Valverde, met Froome, ook die buiten het podium viel. Maar Contador heeft de Vuelta laten schieten nadat hij in de Tour het heeft geprobeerd. Het betekent dat ze bij Saxo Tinkoff in elk geval met heel wat minder ambities naar deze Vuelta zijn afgereisd. Maar Roman Kreuziger is daar de kopman. Roman Kreuziger ook natuurlijk op een hele goede positie in de Tour een prachtige positie in de top van het klassement. De Tsjech die dan in deze veld allemaal mag gaan bewijzen dat hij het goed doet. We kijken nu naar de doorkomst van Vacan Soleil DCM. De Nederlandse ploeg die ook van start is gegaan. De ploeg waarvan we nou, bijna zeker toch wel denken te weten dat ze na dit seizoen niet meer verder gaan. Want uh, de grote baas daar heeft in elk geval gezegd tegen de renners. Gaan jullie maar zoeken naar een nieuwe werkgever. Want ik krijg het niet rond. De sponsoring is niet uh, rond te krijgen. en Dat betekent dus dat die renners op zoek moeten naar een uh, nieuwe baas. Snelste tijd dus aan de finish nog steeds gezet door NetApp. Snelste tijd na 9 kilometer. Tussentijd de ploeg die wereldkampioen wereldkampioenploegentijdrit is geworden vorig jaar, een jaar geleden. Omega Pharma Step want die waren daar ruim sneller dan NetApp. De Nederlandse springruiters zijn bij de Europese kampioenschap in Denemarken niet in de buurt van de medailles gekomen. Jur Vrieling en Michael van der Vleuten hadden zich nog wel voor de tweede omloop geplaatst, maar trokken zich na een teleurstellende eerste manche terug. En daarmee wordt de slechte historie van Nederlandse ruiters op de individuele springnummers op de Europese kampioenschappen gewoon voortgezet. Oranje pakt door de jaren heen namelijk niet veel medailles. Daarover de bondscoach Rob Ehrens. Ja, dat hangt ook allemaal een klein beetje ervan af met welke groep dat je naar een Europees kampioenschap afreist. Dat, dat is trouwens voor elk kampioenschap zo. En dan moet je uh, de, de, de ruiters eigenlijk in, in zo'n ongelooflijke uh, goede conditie hebben. Die moeten echt allemaal in een flow zitten. Dat die paarden ook in die flow meegaan. Dat je op een gegeven moment over die loodzware drie rondjes voor het landenteam ook nog een keer uh, dan die twee loodzware rondjes individueel uh, goed kunt verwerken. Daar heb je gewoon op een bepaald moment machines van paarden voor nodig. En de ene keer lukt dat en de andere keer lukt dat niet. Uh, we hadden vorig jaar in, in Londen op de, op de Olympische Spelen natuurlijk wel weer uh, die euforie dat Gerk. Schreuder daar natuurlijk een magistrale zilveren plak individueel haalde. Maar ik moet eerlijk toegeven dat wij heel vaak eh, tot en met de landenwedstrijd kunnen pieken. Wat normaal gesproken ook het eerste doel is waar ik eigenlijk voor afreis. Eh, wellicht in toekomst kijkende eh, zou het ook fijn zijn als we in het individuele ook een keer iets meer mee zouden kunnen pikken. Dan in die eerste ronde nog even terugblikkend door jou de ritten van Michael van der Vleuten en die van Jur Vrieling. Nou, Michael van der Vleuten moet ik eerlijk zeggen, die oogde goed fit. Uh, ik vond dat Michael sterk reed. Hij reed uh, alleen ook vanwege de tijd. Uh, iets gemakkelijk naar nummer 5, die stijlsprong die die nam die iets scheef. Misschien net niet gefocust genoeg, waardoor hij eigenlijk een foutje met de achterbeen kreeg. reed daarna eigenlijk heel fijn door en wij hebben besloten om de, de laatste lijn op zes te doen. En uiteindelijk kwam... Zes gelopsprongen. 6 gelopsprongen te doen. Daar kwam hij uiteindelijk toch nog eigenlijk veel te dicht op, uh, op de uitsprong, waardoor nog een fout erbij kwam... En en één tijdvat. Daar vond ik wel dat Michael goed reed. Het paard oogde ook fit en sprong goed. Uh, Juring sprong op het inspringterrein goed. Uh, dat was allemaal, zag er allemaal goed uit. Hij begon het eerste hindernis in het parcours ook goed. Maar na de slootfout uh, zag ik toch wel een klein beetje dat de rechter iets uit was. En dan, uh, ja, dan vergt toch zo'n drie dagen landenwedstrijd, wat eigenlijk toch wel om uiteindelijk voor de landenprijs een medaille binnen te trekken... hebben die paarden inmiddels al drie zware rondjes moeten doen. Drie dagen achter elkaar. En uh, ja, dat vergt toch bij heel veel paarden toch zo'n tol. Het ene paard doet het makkelijker dan het andere. Uh, dat is ook normaal. Dit kwartet is, wat jou betreft, ook het kwartet dat meegaat naar Barcelona. Naar de finale van de Landen-cup-series. Dat blijft ook zo, ook na deze resultaten? Dat blijft ook zo. En onze vijfde man Harry Smollers blijft ook vijfde man daar... We gaan daar kijken van, uh, van wie we daar gaan inzetten. Maar deze vijf die hier zijn, gaan ook door naar de finale in Barcelona. Al waren onze twee Nederlandse starts, Michael van de Vleuten en Jur Frieling niet meer actief in de tweede ronde. Vandaag toch een zinderend slot. Ja, het was geweldig. En ik vind ook de, de, de, de winnaar uh, Roger-Yves Bos, die gun ik het ook enorm... Het is een uitermate sympathieke ruiter die ik al jaren ken... waar ik zelf ook nog veel mee gestreden heb. En, en op de spectaculaire wijze zoals hij het gedaan heeft... ik moet eerlijk zeggen, chapeau. Ja, men zegt wel eens, het is uh, plukken en trekken... en het ziet er niet uit, maar ja, het betaalt wel uit. Ja, maar Roger-Yves Bossen, zijn, zijn rijwijze is dan wel een beetje onorthodox. Het, is een beetje, het ziet er een beetje wild uit en, en, en een beetje rommelig. Maar eh, hij zit zijn paard nooit in de weg. Hij is enorm diervriendelijk. Eh, paarden blijven jarenlang in, in een hele goede vorm met hem springen. Dus op de een of andere manier doet hij iets enorm goeds. En anders kun je dat niet tot, tot zo'n zo einde brengen. En dat zei Rob Erens, de bondscoach bij de springruiters. We worden me in gesprek met Ed van Bent.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 Met Get Lucky. Nou, laten we daar dan maar op hopen. Herakles, PSV staat op punt van beginnen. Arman Afsaroglu. Um, PSV met de volle winst en Herakles pas drie punten. Bovendien wonnen de Almeloers nog nooit thuis van PSV. Dus vanavond ook niet, hè? Nou, de kans daarop is inderdaad niet heel, uh, heel groot, Ronald. Want Herakles wonnen de hele geschiedenis pas één keer van PSV. Dat was niet hier in Almelo, maar in Eindhoven was dat, in 1964. En PSV is een hele goede doen. Want ze wonnen inderdaad de eerste drie wedstrijden van dit seizoen. 9 punten uit drie wedstrijden. Doelsaldo van 11 voor, 2 tegen. Daar komt bij dat PSV door de week zijn goede wedstrijd speelde in de voorronde van de Champions League. Tegen AC Milan. Ze speelden daar 1-1 gelijk. Dus alle kans toch op een vervolg in de Champions League. Terwijl nu beide ploegen het veld hier opkomen. Hier in Almelo. Bij PSV nog geen basisplaats. Hij zit zelfs niet bij de selectie. Zakaria Bakali. Hij is nog niet hersteld van een bovenbeenblessure. Uh, twee wijzigingen wel in de basis van PSV. In vergelijking met de wedstrijd tegen Milan. Afgelopen dinsdag. Jurgen Locadia staat vandaag uh, in de spits. Bij de ploeg van uh, Philip Koku in de plaats van Tim Matas En Yisou Park, de Zuid-Koreaan, teruggehaald naar Eindhoven. Die nog in de basis stond tegen Milan. Die zit nu op de bank. Florian Jozefzoon in zijn plaats. Bij Heracles, die vorige week met 4-2 wonnen knap in Heerenveen. Een wedstrijd die we vooral herinneren door de twee schitterende doelponden van Te Wierik en Lintse. Eén wijziging in de basis, want Spitz Amoa viel in die wedstrijd in Heerenveen geblesseerd uit. En zijn vervanger in die wedstrijd, Oussama Tanane die speelt nu in de basis. Nog geen basisplaats bij voor, in, bij Herakles voor Thomas Bruns, de middenvelder. Die is wel hersteld van het een, van een bovenbeemlesure. Maar die start op de bank bij de ploeg van, van trainer Jan de Jonge. Beide ploegen staan inmiddels op het veld. Arbiter Reinhold Wiedemeijer die gaat over één minuut of nog minder misschien wel fluiten. Voor het begin van deze wedstrijd tussen Herakles en PSV. En de andere wedstrijd die op het punt van beginnen staat is Ado tegen Roda. Ado haalde vorige week de eerste punten binnen tegen NAC uit. Maar staat daardoor nog steeds één punt achter op Roda. Rachman, nou niet mee. En dat allemaal na drie wedstrijden. Dus dat zegt natuurlijk nog allemaal niet zoveel. Normaal gesproken zeg je inderdaad de spelers trouwens op het veld. Dennis Hiegler, de scheidsrechter, ook normaal zeg je. Deze ploegen ontlopen elkaar niet zoveel. Dit zijn ploegen die keurig netjes in de middenmoot moeten kunnen spelen. En dan in een heel goed jaar misschien iets hoger kunnen. Roda maar net aan degradatie ontsnapt natuurlijk. Maar zich aan alle kanten versterkt. En Ado ja, heeft een goede ploeg. Hij heeft wel één meneer op de bank uh, gezet. Dat is Gaudier, De man op de Vleugel. De aanvaller. Hij uh, viel uh, nauwelijks op de laatste week. Ook vorige week niet. Toen er in de slotseconde in de extra tijd werd gewonnen bij Nak. En voor hem speelt Schet. Aan de kant van Roda. Een basisplaats voor Heusje. Guus Huppers, normaal gesproken, hangt aan de rechterkant. Maar die schijnt wat. Vermoeid te zijn, jong nog, met Jong Oranje gevoetbald. En ja, even het pijpje leeg. We zijn immers pas drie wedstrijden aan de gang, zeg ik daar even achteraan. Terwijl er wordt afgetrapt, maar Hupperts dus niet. En Heuscher wel vanaf het begin. Maakt ook al een goal voor Roda. Dit seizoen de lange bal richting Christian Nemeth. De spits van Roda, verdedigd bij ADO. Door de verdediger. dat is Sepa. omdat op het middenveld staat Aron Meijers... Vorige week een kruisbandblessure opgelopen, Kevin Jansen. En hij voorlopig, het zal al een half jaar gaan duren, niet in het shirt het geel-groen van Ado te bewonderen. Ingooi is voor Ado Den Haag, linkerkant van het veld met Meijers die gaat gooien. Nou, nog geen doelpunten, dat had u wel begrepen neem ik aan. Half minuutje op de klok en ik verwacht er wel wat van omdat dit wedstrijden zijn die over het algemeen best wel wat doelpunten opleveren. Die ontmoetingen tussen Ado en Roda. En als we het over klokken hebben, dan gaan we naar Gio Lippens. Altijd heel belangrijk in een ploegentijdrit. De klok goed bijhouden, zorgen dat je weet wat de tijden zijn van de renners. Terwijl ik ook kijk naar Björn Ries die in die volgwagen zit. Een van de volgwagens van Saxo, uh, waarschijnlijk naast Tristan Hofman. Maar die zit aan de andere kant, die kunnen we niet zo goed zien zitten. Maar Ries die in ieder geval de commando's geeft aan zijn renners. Onder andere dus aan Roman Kreuziger. Toch ook wel een van de schaduwfavorieten voor deze ronde van Spanje. We hebben wel inmiddels een nieuwe snelste ploeg binnengekregen. Het was eigenlijk wel de verwachting als je keek naar de tussentijd. Omega Pharma Quick-Step de ploeg van Tony Martin, de wereldkampioen tijdrijden, de ploeg ook die zelf wereldkampioen is in de ploegentijdrit. Die komt hier als snelste binnen en rijdt 19 seconden sneller dan dat verrassende team NetApp Endura uit Duitsland die tot dat moment op die plek moesten blijven zitten. Op die hot seat moesten blijven zitten. Waar vorig jaar nog in de Vuelta Rabobank heel lang moest blijven zitten. Lang de snelste tijd. En op het allerlaatste moment nog voorbij gereden. Toen door Movistar. Nu in elk geval Omega Pharma als snelste binnen. Van inmiddels op de vijfde plek. Een kleine minuut achter Omega Pharma Quickstep. Van Soleil. dus een van de twee Nederlandse ploegen die binnen is. Want ook Argos Shimano is binnen. Ze hebben niet eens de langzaamste tijd gereden. Want de langzaamste tijd staat nu op naam van Covidist. Twee seconden langzamer dan Argos. and down some too After all Boskex met What Can I Say. We gaan naar Herakles, PSV, Arman Afsarolo. Vier minuten gespeeld hier in Almelo. 0-0 nog de stand. Weinig tekening nog in de strijd vooralsnog. PSV wel iets gevaarlijker geweest. Net nog na een goede actie aan de linkerkant van het veld via Jetro Willems. Die zette de bal hard voor. Maar spits vandaag Jurgen Locaria kon die bal niet binnenglijden. En wat stelt Herakles dan daar tegenover in de eerste vijf minuten van de wedstrijd hier? Een schotje van, van Brian Linsen. Maar dat ging meter of drie, vier over de goal van, van, Remke, van Jeroen Zoet van PSV. Nu Herakles, halve de helft van PSV. Probeert aan een nieuwe aanval te werken. Maar PSV. Kan overnemen. Via Depay. Die hoopt aan de bal te komen. Maar dat lukt niet. te Wierik. De rechter vleugelverdediger van, uh, van Herakles. Werkt die bal weg. Maar PSV kan weer overnemen. Halverwege de eigen helft is het weer. De Wierik nu aan de bal. Die uh, speelt hem op uh, Rosheuvel. Die snelle rechtsbuiten van, uh, van Herakles. Die gaat nu heel goed willens voorbij. Uh, Rosheuvel speelt hem terug op, uh, op Davidson. De linker vleugelverdediger. Die daar opeens in strafgebied opduikt van PSV. Maar die komt niet langs, uh, langs Depay. Die kan overnemen. Maar Herakles doet dat goed. Met Duarte. Die schiet en die scoort. Het is Duarte, de aanvallende middenvelder van Herakles. die die bal krijgt aan de rand van het, van het strafschopgebied. En die bal dan heel fraai binnenkrult. buiten bereik van, van Doelman Jeroen Zoet. En zo komt Herakles na 5,5 minuut voetbal. op een 1-0 voorsprong. Een verrassende voorsprong dus. Als PSV die bal probeert uit te verdedigen. maar Kwanza daar heel goed tussen zit. en die bal dan voor de voeten komt van, van Lerin Duarte. En die komt met een heel geplaatst schot, goed schot van een meter of 18. En dat is buiten bereik van uh, keeper Jeroen Zoet. En zo staat het na. Zes minuten voetbal hier in Almelo. Herakles PSV 1-0 voor Herakles. En dan Ado Roda. Rag oh, dan niet mee. Een minuutje of zes aan de gang, ietsje meer. 6,5-0-0. Eigenlijk nog geen kans zijn. geblokt schot gezien van Rode JC. Dat was van Mitchell Donald op de benen van Wormgoor. En nu komt Roda via de rechterkant. Henk Dijkhuizen, de rechterverdediger. Halverwege de ADO-helft, ingeleverd bij Heusje. Vervolgens Nemet, wat in de as van het veld. Maar die verliest zijn evenwicht en schiet dan de bal nog wel naar voren. Maar dat heeft weinig succes. En dus heeft ADO overgenomen met de schet. Links buiten, diep op de eigen helft. Ruim voor de midden. Lijn terug naar Supusepa, breed gespeeld naar Wormgoor. die 10 meter voor het strafschopgebied van Adel Den Haag staat. De ploeg die ja formeel dan 13e was voor deze wedstrijd... met de drie punten Supusepa. Even besluiteloos terug maar naar doelman Coutinho. Twee valpartijen aan de kant van ADO, de laatste buiten het strafschopgebied. De duel met Biemans die hem wel degelijk vasthield. Dat had voor Holla wel een plek kunnen zijn voor een interessante vrije trap... maar de scheidsrechter van dienst, Dennis Hiegler... zag tot twee keer toe, ook een keer met een moment in het penaltygebied... niets... Daar is de lange bal van Ado Vanaf de linkerkant ja, breed gespeeld. Over de breedte van het veld komt terecht in de handschoenen van Philip Kurto. De doelman van Rode JC zou binnenkort nog wel wat concurrentie kunnen krijgen. De jonge rook zit op de bank. Ze zoeken eigenlijk nog een aanvaller en een keeper bij Rode JC. Nou, de transfermarkt is nog even open. Dus wie weet. Lange bal goed gegeven nu vanaf de rechterflank. Vlak voor de middenlijn gepaast door Luiks in de richting van Donald. Die moet wel alles zeilen bijzetten om aan de overkant van het veld op links de bal binnen te houden. Komt dan wel met een een royale voorzet die wat dreiging in zich heeft. Want Sepa voelt zich wat opgejaagd. En geeft eigenlijk, terwijl er niet zo heel veel druk op de bal wordt gezet, een hoekschop weg. Dat is de eerste van deze wedstrijd. Flederis kijkt eventjes, moet ik dat doen? Nee, die gaat dat overlaten aan een van zijn ploeggenoten. In dit geval, in dit geval aan Heusjer. En dan zijn we zo'n 8,5 minuut aan de gang. Zal de bal gaan indraaien richting het doel van Den Haag. Eens kijken, ja, iedereen staat in het strafstopgebied bij ADO van ADO Den Haag. Dat penaltygebied, daar is de trap van Heusje. Wordt een afdraaiende bal toch in de doelmond op het hoofd van Soepussepa. De man die dit veroorzaakte, verdedigt dus ook uit. Heusje staat nog aan de rechterkant, ontvangt de bal van Kali. En nu is de bal vanaf de flank te laag en schiet hij tot bij de middenlijn terug tot bij Kali. Terugspeelbal is erg zacht met een jagende schet. Kuto heel ver het strafstopgebied van Roda uit om uiteindelijk voor opruimingen te zorgen. Nou, een moment waar de handen... De handen even voor op elkaar gingen. 9 minuten gespeeld. 0-0 hier. Heeft iemand in de rust uh, aan RKC verteld dat ze met 2-0 achter staan? Frank Vierleid? Ik uh, neem aan dat Erwin wel uh, de nodige aanwijzing heeft gegeven in de rust uh, in die trant. Hij heeft in ieder geval uh, geen genade gehad voor Van Mosselveld. even. De aanval van RKC volgen vanaf de linkerkant. Schot van Schet die nu wil dat uh, de verdediger van de NEC volgens mij was dat van Eijden, Hens maakt. Maar daar staat uh, Kamphuis kort bij. Hij heeft er goed het oog in en uh, beoordeelt dat dat niet zo is. En dus uh, moet RKC het doen met een ingooi vanaf uh, de linkerkant. En die 2-0 achterstand dus. En uh, Koeman die uh, van Mosselveld in de rust gewisseld hij heeft. Twee overtredingen begaan. Daar had hij twee gele kaarten voor moeten hebben. Hij kreeg er één. kreeg dus genade van Kamphuis. Maar niet van zijn trainer. In het veld nu uh, Evans gekomen. De, van de, de huurling van uh, Groningen. En uh, nu probeert NSC uit te verdedigen over de linkerkant met Rex. Met veel ruimte trouwens. Even de bal dwars door het midden. Dat is niet zo heel lekker breed gelegd op hemlijn. Die daar wel staat, maar die krijgt de bal in de voeten gespeeld. Kan dus niet door blijven lopen. Braber doet dat wel. Onderschept de bal diep gegooid richting Joachim. Daar verdedigd door Van Eijden. En dan kan Conboy zonder dat hij onder druk wordt gezet uitverdedigen. En dat doet hij door de lange trap naar voren in de richting van Rex. Daar gaat Hick een Doorkopper. Daar laat de bal op zijn hoofd vallen. Maar tot nu toe de Doorkopper van de Engelsman heeft nog niet zo gek veel succes gehad in de competitie. Ook vandaag niet tegen RKC. Hij is wel twee keer succesvol geweest vanaf de penaltystip. En dat telt na dik 55 minuten. 2-0 voor NEC. Is bijna iedereen gestart nu, Gio Lippus? Nou, nog niet iedereen hoor. Maar inmiddels is wel, en dat tel ik eventjes, de 18e ploeg van de, in totaal 22 ploegen is vertrokken. De ploeg van Belkin. Dat is de ploeg die nu weg is gegaan. Met acht man dus, zonder Theo Bos, de sprinter. We kennen het verhaal. Te laag kort die En door de ploeg naar huis gestuurd. Hij er dus niet bij. En nu zijn ze onderweg voor een ploegentijd en dan is het toch wel belangrijk om zo min mogelijk schade op te lopen. Want... Met Bauke Mollema, met Laurens ten Dam ook... hebben ze toch aspiraties voor het klassement. En dan mag je gewoon in zo'n ploegentijdrit niet te veel tijd verliezen. Even nog het klassement tot nu toe. De snelste tijd gereden aan de finish door Omega Pharma. De Belgische ploeg van Tony Martin. 30 minuten en 15 seconden. tweede nog steeds net op. Das verrassend. 1 seconde sneller dan BMC. En ook sneller dan Orica lampre Vakantse En noem de rest maar allemaal op. Argo's voorlopig nog steeds één na laatste. Ja, erg voor tegen PSV. Arno. Ja, en daar had PSV toch, toch niet op gerekend toen ze hier naar uh, Almelo afreizen. 10 minuten gespeeld inmiddels uh, in Almelo. 1-0 de stand voor Herakles. Dankzij die goal van uh, Duarte. Die tot stand kwam uh, door een fout van, uh, van Memphis Depay bij PSV. Nou, hij probeerde uit te verdedigen, maar uh, dacht daar wat uh, laconiek over. Kwantza zat ertussen en Duarte kon de scoren. En Depay ging ook al in de fout dinsdag in dat Champions League duel tegen, tegen Milan. Waardoor El Sharawi toen kon scoren. Dus twee keer een fout van Depay in één week. Het is nu 11 uh, minuten onderweg hier in Almelo. Herakles PSV stand nog altijd 1-0. En bij NEC RKC is dus het in de tweede helft. Daar is het 2-0. Ado Roda is nog niet gescoord. 0-0 na een minuut of 10 gespeeld. We zijn terug naar het NOS Journaal van 8 uur met Marjelle Koekoek.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 Om en ...is een reizigerstrein overvallen. Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie... ...en luister morgenavond vanaf 9 uur naar Holland Doc Radio. Als ik maar vliegtuig geluid hoor, kreeg ik een kip van. Radio 1, het nieuws van alle kanten.